De volgende dag. Na het beluisteren van de muziek op CNV. Gaat de dag zo snel voorbij. Zet hem maar eens uit. Dan valt het tegen joh. Zo'n dag. Hockey. Ja, misschien wordt het vandaag weer gespeeld. Ik heb geen idee of het hockeyseizoen is. Ik, ik let alleen op de rokjes. Natuurlijk dat is het logisch. En het heet de Song Away, deel 2 van dit radio-event. En vandaag uh, alleen met uh, Wilco Toebak. Zonder Jolande. Want die is namelijk nog even een uh, weekend, weekendje weg. En die volgende week is gewoon het hele team weer compleet. Dus dan. En dan heb ook de vrouwelijke kant weer. Want dat mis je toch altijd weer. Die mannenvriendelijke vriendelijke opmerkingen. Met nietje er doorheen. Ja. En van die rare ziektes. Dat je alleen je vormen door je oog niet zwemmen. Dat soort dingen. Ja dat wil je horen. Dat snap ik best. Nou volgende week zit ze hier weer. Dus wees gerust. Nou waar we niet gerust op zijn op Die Marco Borsato. Met wat voor idioten heet. Laat hij zich in. Eerst natuurlijk al failliet. Huilend op de televisie. toelichten. En nu schijnt het pand, het Marzaco-pand. Borsato, Dat Bo nou, kan je niet uitspreken, maakte die man van die dramatische liedjes. Die, uh, die is, leeg is leeg, geplunderd. In de Hilversum hebben ze namelijk een uh, kantorenpand. Het is een oud-industrie-pand, uh, uh, dat is leuk. Het is net zo'n zaagtandje, weet je, van die, van die, van die leuke kleine daakjes, schuin één kant. Ja, het heeft echt iets weg van een zaag. Uh, daar stonden allerlei designmeubelen, natuurlijk. Als ik zo inschat, Marco, heb jij bijvoorbeeld ook... Uh, Alleen Dutch Designs staan volgens mij allemaal weer barok. Jolande van Kastberg zou er zo in, in kunnen trekken, zeg maar. En als je er een brander op zet, dan wordt het misschien wel weer hip. Dan is het barsbaar? Ja, dat is nou goed. Niet, uh, niet te veel over details praten, want dan snappen mensen geen ruk van het erop. Maar gewoon, nu hebben ze heel veel spullen weggehaald. Onder andere computers, designmeubels, gigantische flatscreens, televisies zijn weg. Nou, alles is verdwenen. Alleen wat er nu nog staat is een compleet keukenblok met asbad, asbest daarin. En Van der Boog, die naast Borsato, Paul Brink en Unico aandelen aandeelhouder is van uh, Lab Venture, bevestigde dit. Ja, ja, dat is mijn keuken. Die komt namelijk uit Italië vandaan. En in Italië is het een beetje lastig om te storten. Dus ik denk, neem me mee naar Nederland. Zet ik het gewoon bij Borsato in het pand. Maar ooit is niet zo moeilijk. Dus zet ik het gewoon hier neer. En verder was er ook uh, heel veel kunst uh, te, te, te vinden in, in het pand. Is ook verdwenen. Maar Unico Glory heeft gezegd. Ja, dat heb ik ergens anders onder gebracht, want uh, het alarm was niet zo goed werkend, dus ik dacht, nou, lijkt me handig om dat ergens anders onder te brengen. Ben je nog van het veilinghuis? Kan je daar weer van de hoeren? Oh nee, Unike, dat was niet zo. Dat heb je namelijk ontkend natuurlijk. Ik snap het allemaal wel. Het is een zootje daar. Marco, stap eruit. Ga iets anders doen. Want dat heeft ook te maken dat het zijn ook allerlei uh, internetbedrijfjes waar je geld in hebt gestoken. Dat klinkt altijd zo vaag, man. Hou je bezig met muziek maken? Niet voor mij, want het boeit mij niet zo erg, maar de meeste mensen vinden dat wel leuk. Uh, Dumpen die app gewoon. Weer een eenmansbedrijfje gewoon. Snij je los. En daar haal je ook nog geld over misschien. Eh, uh, back to the zoo? Ja! Yeah. Opgetild door het Nederlands publiek. Het heeft. Nou, twee jaar geduurd. Nog twee jaar dingen. Going back to the zoo. We begonnen het ook allemaal weer mee. Waar heet die plaat ook weer? Hij is zo vaak gedraaid, Ik heb. Nou, dat weet ik niet meer. Maar dit is. Uh, See you later, I'm the night. En uh, ja, een leuk alternatief beentje ...wat vooral door Radio 3 helemaal wordt opgetild. Die worden soms helemaal gallies van gewoon. Dat echt... Elk half uur is er wel aandacht voor. Ik weet niet wat de management in het Radio 3 heeft gestoken... ...maar in ieder geval een hoop geld denk ik, om de boel draaiend te houden. Zo Zoiets is het denk ik. Nou, heb, heb, je nog even, heb je nog even tijd voor wetenschapsnieuws? Ja? Jawel hè? Ja. Nieuwe foto's uh, hebben wetenschappers flink laten schrikken namelijk... Ja, niet van Patricia Pai. <laughs> ja, grappen worden niet beter hier. Maar van de maan, de maan blijkt namelijk al jarenlang te krimpen. Wetenschappers kwamen hierachter door uh, analyse... Uh, met de nieuwe uh, foto's van de Orbiter. Een speciale ruimtevaartuig die de maan compleet in beeld gaat brengen. En de foto's, op de foto's zijn scheuren te zien in de korst. In die scheuren zijn namelijk gekomen door allerlei jouw meteorietinslagen. En daardoor is de aarde eerst weer opgewarmd. En toen weer afgekoeld en daar komen allemaal scheuren door. En uh, ja, dat is toch wel verontrustend. Ja, uh, eerder uh, registreerde se Seismo graag al kleine trillentjes op, op de maanbodem. Uh, en dat zou ook waarschijnlijk door de, de krimping komen. Onderzoekers willen nu de komende jaren meer apparatuur naartoe slepen om te kijken hoe het nou precies... Wat er allemaal precies gaat gebeuren. Want ja, hoeveel krimpt hij nou eigenlijk? Nou, naast onderzoekers denken dat de maan in 1 miljard jaar 100 meter is gekrompen. 100 meter? Huh. Ja, in 1 miljard jaar. Laten we het wel even in perspectief zien. Dus ik zal straks, als ze daar weer het meterapparatuur gaan installeren, zal ik toch een beetje uitkijken. Niet te veel herrie te maken, voordat je weet valt schil eraf en hebben ze alleen de kern over en dan schijnen we wel allemaal uit de ruimte naar beneden te vallen in een andere ruimte ofzo, ik weet het niet, want dat hangt allemaal samen en zo. Ik had het wel geruststellend. Ze zeggen ook wel eens dat de schil van de aarde los zou kunnen komen van de kern en dan zou de hele de schil van de aarde om kunnen draaien en dan wordt zeg maar de Noordpool de Zuidpool en de Zuidpool de Noordpool en dan krijg je natuurlijk uh, ja, de, de, de, de cultuurveranderingen en uh, ja, en dat schijnt dan de hele boel op de kop te zetten. Dat is ooit eens eerder gebeurd. Vertellen. De hele duistere denkers van deze wereld. Voor mij valt het, het allemaal gewoon Toepak Toen pak ik Ik zit even te kijken. Oh, we hebben een nieuwe single van Arcade Fire dat binnen Dat is misschien wel even geinig om die te draaien. Het is bijna niets aan de hand muziekje. En daar zitten we wel even op te wachten natuurlijk. Uh, Arcade Fire dus de Suburbs. De muziek, maar dit is zo heerlijk. Gewoon, niet zo'n hand. ja, we lijkt het op. Waar lijken het op. Er we lijken het ergens van ja, dan mis je toch weer die vrouwelijke kant in je landen die vaak zeggen ja, dat is dat en dat. En dan komt ze met echt een heel oud meubnummer, maar ze heeft wel gelijk. Daar heeft het wel iets weg van. Art Fire, dus dat heet No Suburbs, ja, buitenwijken. Dat is suburbs, ja, dat is de buitenwijk. Nou, dit is weer een bericht uit de buitenwijk. Is dat Amerika? Nee, het was in Nederland. Er is een Vlaardingse uh, vrouw. Vlaarde, Vlaardingse vrouw. je zou uit Vlaardingen komen. Wat ben je? Ik ben een Vlaardingse vrouw. Is aangehouden en ook een man. Uh, de vrouw is eigenaar van uh, die auto. En die man die heeft een wapen uit die auto gehaald. Stond namelijk, uh, die man stond namelijk te plassen. Ach, het is zo pluchtend. Als je nergens kan plassen. In Nederland is het ook een ramp ook gewoon dat je denkt van ik moet plassen maar je kan nergens plassen je mag ook nergens plassen en als je ergens moet plassen moet je er dik voor betalen tip ga een hotel binnen dan doe je net als je daar een, een, een cliënt bent en dan loop je gewoon naar de toiletten toe en dan is niks aan de hand maar goed sommige mensen weten dat niet dus die gaan wild plassen en uh, die worden dan aangesproken door uh, een man die wil dan weer een daad stellen voor zijn zoon die bij zich uh, loopt kijk die man staat wild te plassen dat mag niet meneer u weet dat wild plassen dat mag niet dat is niet zo netjes en die man is al zout op, man. Dus die loopt naar zijn auto, waar die vrouw in zit... ...pakt een wapen en schiet dus twee familieleden gewoon neer. Is dit een scène uit een film of zo? Wat een idioot! En daarnaast is hij op de vlucht gegaan... ...maar de politie heeft wel de man ingerekend. Ook de vrouw die in de auto zat is ingerekend. En het is een hele rare buurt gewoon. Het is echt ongelooflijk in Rotterdam. Daar nou, schijnen meer van dat soort extreme dingen te gebeuren. Alop Dalop die uh, zegt dat hij het gaat aanpakken. Sterkte... Als je gewoon om dat soort dingen allemaal neer gaat schieten. dan ben je toch echt helemaal een boekje, bokje zoek. gewoon. Ik kan, kan me niks meer voorstellen. gewoon. Oh, Even kijken, wat ik in godsnaam opgezet. nee, die plaat wilde ik niet. Dat heb je wel eens, hè? als je de regie niet helemaal volgt. met aanwijzingen. dat je andere dingen zit te doen. Oh, ik zie het al, ja. Ik zie. Uh, nee, <laughs> ik zie het niet. <laughs> oh, smoker mirrors. ja, dat, uh, nu zie ik het wel. Maar waar staat die? Die staat er niet op. Oh wel. 14. Sorry. Sorry voor dit uh, stukje. Ja. Tijd voor een beetje disco. Uit vervlogen tijd. Of toch niet? Zaks <laughs> wat uh, nieuws uit de regio. Uit de omstreek hier. Smoke and Mirrors. Ali Love. Go baby, go. You wanna stop walking Plaatje voorop. Ja, het is weer hip dit, jongen. Is het oud? Is het nieuw? Het is gewoon niet te traceren. Het is zo leuk. met ja, Eerste les op de keyboard en dan meteen een plaatje mee breien. Dat is natuurlijk geweldig. Alley Love and Smoking and Mirrors on the Dance. floor. Je verzinnen niet de tekst ook gewoon. Ze zijn lang al verdwenen. Smoke en spiegeltjes. Maar je ziet, wel, je ziet het toch wel weer voor je. je Zo'n zo glitterbol. En dan Smoke en ook zo'n zo man die overdreven goed danst gewoon. Met zo'n wit pak aan. Jon Travolta. Jawel, Jon Travolta. Nou, als we het over disco's hebben. Gisteren zag ik uh, bij Van der, Vorst, van der Horst. Die, van der Horst heet hij geloof ik. Hè? Die dan al in Sterren ontmoet. Uh, Armin van Buren. Wat een leuke vent. Wat, wat een spontane iemand ook gewoon. Komt leuk uit de verf. En die vertelde er ook over dat hij uh, hoop, hoop geld verdient met uh, plaatjes draaien. Het is toch een geweldig idee. Deze, deze droom ook gewoon. Dus dat, is, dat wil iedereen gewoon. Nou, deze plaats wat de nieuws uit de regio zal de krant dus even open wat daar vind je slaan, vindt allemaal. Violet Acid Range. Verloren hoor ik het aan die tekst. En geloof ik dat steeds meer uh, ouders op later leeftijd pas ouders worden. Meesten mensen later pas ouder worden. Nee, ouders worden. Man, met heb je teksten? Je hebt gisteren die ze geschreven. Ja. Alleen maar grote hits. As It Rains, Violence. Maar nu nog even niets. Ja, nu nog geen hit. Maar dit, ja, ik heb, ik heb er soms een neus voor. Hier twijfel ik een beetje over. Het is misschien een beetje te moeilijk, dames en heren. Maar ik vind het wel fijn om even te luisteren. Het is uh, half geweest alweer. Ja, precies half geweest. En wat nieuws uit de regio. Um, even kijken. Oh ja, Belgische uh, internetsite waarschuwde er al voor vals geld dat wel degelijk waarde heeft. Behalve bij de bakker of bij de supermarkt op de hoek is het te vinden. Ik zit even te kijken naar de afbeelding. Het is echt: uh, het is een munt, en die komt uit uh, Azië. Uh, die lijkt op de 2-euro-muntstukken. Uh, hier in Zandvoort hebben ze al heel veel van die muntstukken gevonden. Het is dus een, een Thaise munt. En uh, je kan hem regelrecht de prullenbak in gooien. Want uh, hij is maar 0,048 euro. Dus hij is nog, nog geen 1 euro eurocent waard. Is dat zo? Jeetje. Jawel, hij is 5 eurocent waard. Ik moet even goed uh, lezen. Al die nulletjes raak ik altijd helemaal in de war. Hij is 5 eurocent waard. Dus je, kan er wel, ja, je zou er wel mee kunnen betalen, maar dan moet het wel even omgerekend worden. Maar goed, wees gewaarschuwd, dus hij heeft dezelfde afmeting, dezelfde kleur, hetzelfde gewicht. Alleen de afbeelding is anders. Er staat een andere afbeelding op, dus let even op. Hè. Dus, uh, uh, er zijn er wel een aantal op, uh, omlopen. En vorig jaar was, was er ook alweer iets van, van vals geld. Verder uh, even kijken, wegens grote belangstelling voor de antiek. Een in de Jan van Galenstraat deze zomer in Heemstede. Is hij uh, verplaatst naar zondag. Dan kan immers ook de merendeel van de straat uh, waar normaal auto's doorheen gaan, uh, worden gebruikt. Dus dan weet je dat even. Het is uh, zondag 29 augustus. Een broekante markt. Antiek broekant. Is dat antiek is het toch al langer geweest? Is hij over nog van die antiekzaken? zaken? Dat is het. We waren al klaar met antiek, maar het, misschien is het weer op uh, z'n toe dat het al terugkomt. Uh, verder had ik nog andere berichten. Dat had ik die nou even neergelegd. Ja, heeft u even... Ja, u heeft hem wel even. Kan u nog meer berichten geven? Kijk even in de krant. Heeft u een momentje? Advertenties, advertenties. Allemaal advertenties in die krant ook. Hier nog wat? Nee, ah, nee. Sorry. Hoi, hier... Heemstede gaat de woensdag 25 augustus fietsvrakken verwijderen die zich in de directe omgeving van het NS station Heemstede, Arendhout en in winkelse, winkelstraten daar uh, in de omgeving allemaal plaatsvinden. Ze worden eerst gestikkerd natuurlijk. Uh, Echter tegen 15 euro kan je, ze, kan je bij de, verwijdering, uh, de opslag van de verwijdering kan je ze weer ophalen. Dus wees gewaarschuwd. 25 augustus, dat is volgende week, woensdag. Dus heb je denk oh, ik ook nog steeds de fietsen daar staan, in steden, bij het Nationaal Station, We gaan weghalen. Echt bij die stations, dat is mega veel fietsen. Gisteren was ik in Amsterdam en dacht ik: wauw, ik heb nog nooit zoveel fietsen gezien. En het grappige is: er is meer ruimte om je auto te parkeren dan je fiets ergens te parkeren. Ja. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het geld. Dat lijkt me voorzelfsprekend. Nou, zover wat nieuws uit de regio. Het is een beetje uitgekleed. Maar volgende week is daar een hele lange versie van natuurlijk. Want van is het Jolanda. Nu is Jolanda terug. Die heeft veel meer te vertellen Er, uh, Feelings, Basement Jacks. I never thought. Romance, just. Pick En Gold heeft hier een hit mee gehad. Hij is ingehuurd door de Basement Jacks. De Basement Jacks, dat kan je nooit van tevoren voorspellen wat voor muziek ze gaan maken. En wie ze inhuren. Echt, dat, dat, alle genres halen ze stemmen vandaan. En nu de, de, de R&B scene. Uh, Sam Sappero En het heet Feeling Gone. Het is uh, levert op de radio... Uh, ik was gisteren in Amsterdam natuurlijk, wat een zootje in Amsterdam. Gewoon we zijn nog steeds bezig op die noord zuidlijn En dan hebben ze ook volgens bezig met een nooduitgang te bouwen. Vlak uh, bij die Dappermarkt, zeg maar. Er moet zo'n hele straat, moet bijna, al die mensen, daar wonen zeg maar 100 mensen in zo'n zo klein gedeelte van de straat. Dat is ongelooflijk, dat is daar niet bestil. Ze zijn allemaal op elkaar gepakt, natuurlijk, aan die kleine appartementjes er allemaal. Dat moet dan afgezet worden, omdat daar natuurlijk allemaal apparatuur staat. Dus die krijgen een speciale sleutel. De, de belletjes worden allemaal omgeleid maar dan het gangpad waar ze doorheen moeten... naast die bouwput, zeg maar, die is zo smal... dat de brandweer daar weer niet bij kan komen. Dus de brandweer zegt, ja, dat is eigenlijk niet veilig. En als de brandweer al te zeggen dat het iets niet kan... dan, moet heleboel, uh, dan wordt de hele boel afge, afgeblazen. Maar in dit geval, het gaat om een uh, prestigieus uh, project. Dus dan moet het doorgaan. Dus de brandweer zei, van, nou, oké, okay, ja, dat moet doorgaan... want het gaat over de Noord-Zuidlijnen. Dus laten we dan maar brandmelders... ...op gaan hangen in die trappenhuis al. Hebben ze gedaan. Maar als het een brand uitbreekt, ...kan de brandweer er nog niet bij komen. Alles maar voor die Noord-Zuidlijn. Gisteren werd ik weer met de neus bij de feiten gedrukt. Ik denk van ja, het is geldverslindend iets. Nou, nog meer geldverslindende dingen in Amsterdam. Ondanks de belofte dat de gemeente Amsterdam... ...om inhuur van externe krachten... Uh, ja, ...substantiële... Het, ...zou gaan verminderen... ...zijn de kosten toch de pan uitgerezen. In het eerste kwartaal van dit jaar... ...heeft Amsterdam voor 21,4 miljoen euro aan externe krachten ingehuurd. Waaronder andere vier managers die meer verdienen dan de premier... oftewel de balken en de norm. En daarin rekent het college voor het bedrag... dat in heel 2010 aan externe huur zal worden besteed... komt op 85 miljoen euro voor heel 2010 dus. En ze hebben omgerekend dat is uh, een geval uh, in hun geval in Amsterdam dus betalen ze tussen de 153 euro en 205 euro per uur aan dus externe kosten gewoon, dat is toch bizar en die mensen worden onder andere ingezet zijn managers, externe managers interim intermanagers, om werkelozen aan een baan te helpen ik dan alweer, alweer grappig zeg maar, er zit altijd wel humor in die berichten even. straks Tine goeiemorgen Zandvoorts, hebben wij hebben we nu al... Er zit een kraakje op de lijn. Hebben we al verbinding? Het ja, is altijd spannend over verbinding krijgen met Hotel Hoogland. Ze dus we lopen wat te slepen met, uh, met snoeren al. Ze dus komt vast goed, denk ik, straks. Friendly Fire, de nieuwe single. Hold on tight. Seems like I've been here before I like to TV talk and advertise We pedal candy door to door And hold the time Don't make no plans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 Synthesizer. Ik wil weer een synthesizer in huis hebben. Net een paar jaar geleden heb ik hem verkocht. Ik, nou, dat kan echt niet meer. Koop een gitaar. Maar nou, nee hoor, synthesizers. Vieren de tijd. Hold on tight. Oftewel, Friendly Fire. Je kent ze nog van uh, Swimming Pool. Nou, dat weten geen plaatjes geplaatjes nog, hè? toepasselijk. Uh, ja, kwart voor tien alweer. Uit het wat gerezenachtig Zandvoort. Curinair weekend gaat het er ook uh, over een paar auditsen van start. Dus eet niet te veel. hè? Nee. Heet niet te veel, maar je kan hier helemaal vol vreten. Dus ik heb geen idee wat het kost trouwens. Of het nog iets kost of dat je gewoon over een klein hapje voor kan nemen. Maar kom je de gedeelte kant op voor het uh, opsnijven van de juiste geuren en sferen. Leuk! Uh, toepak leeft op de radio. Vanlopen donderdagnacht werd ik wakker. Ik hoorde sirenes. Ik hoorde geroep. Ik hoorde geblaf. ik denk, wat is er nou toch aan de hand? Dus ik doe mijn luxe flex omhoog. Kijk naar buiten. Doe het raam op het einde. Ik zie ik daar drie politieauto's rijden. En uh, ik zie ze naar boven kijken met grote uh, schijnwerpers op daken. Zo ik denk, jezus, is, uh, is Sinterklaas er al of zoiets? Of Zwarte Piet? Ik weet het niet. Op een gegeven moment zie ik daar een man op blote voeten bovenop het dak heen en weer rennen. Echt, die rende gewoon van de ene kant van het dak naar de andere kant van het dak. Zo'n heel groot, uh, ja, noem je dat, uh, rij woningen. liep hij gewoon over de dakpannen heen en weer te rennen. En de agenten daar onderaan met honden en met, uh, met van grote zaklantares erop schijnen. Dus echt, ja, Vandaag ook een kranten, of, eh, krantenbericht erover. Een eh, Roemeen loopt uurlang over de Alkmaarse daken. Hij was uh, aangehouden uh, in een auto. Hij was nog gewoon slinger. Hij is uit de auto vandaag gesprongen. Hij heeft zijn uh, stopteken genegeerd. Hij is over uh, schuttingen heen gesprongen. Hij is uiteindelijk op het dak geklommen. En daar is hij dus heen en weer blijven rennen. Echt voor, ik denk dat ik anderhalf uur last van heb gehad. Maar het was ook wel weer entertainment van de bovenste plank. Van bovenste dak, zeg maar. Uiteindelijk dacht hij bij zichzelf... Ja, ik moet toch van dat dak af. En toen liep hij naar één kant van het dak... Omdat hij eigenlijk nog een beetje in een hoek was gedreven. En toen zei die ene agent nog... Die zegt toch van... Uh, uh, kom naar beneden. Het is niet waard. Kom naar beneden. Het is niet waard. Zegt die andere agent. Nou, misschien, is het, misschien moet je het in Engels zeggen. Maar dat kan ik niet. Ik kan het niet in Engels zeggen. Dus wij uit het raam van haar schreeuwen... Shoot him down. Shoot him down. Nou, het was echt gelukkigheid de top, want uiteindelijk sprong die man op blote voeten dus van het dak af op een lager gelegen dak. Waar eerst agenten stonden, maar die agenten waren blijkbaar weggegaan. Dus dan sprong hij weer op een volgende dak, klom weer via een regenpijp weer op een volgende rijhuizen, En daar gingen hij weer een half uur tot drie kwartier heen en weer rennen. Dus het is weer grappig om te zien dat de agenten gewoon weer goed zijn opgeleid. Uiteindelijk, na, geloof ik, anderhalf uur of twee uur is hij toch naar beneden gesprongen. Want hij dacht van ja, ik moet toch naar beneden komen. Toen heeft hij ze enkel verprijzen. Dus, entertainment van de bovenste plank. De andere man, die ook in die auto zat, die is wel ontkomen. Dus er is nog één Roemeen eh, spoorloos. Jan de Roemeen zit vast. En kan geen kan op met het verbrijzeld been van hem. Dus dat is toch wel weer mooi. Maar goed, hoe zit het dan met, ja, ik zit ook te denken, ja, met die ziekenhuisrekening. Moeten wij daar toch weer... Nou, goed, met z'n allen even lappen. Bij ons in de buurt is geen punt. We hebben er ook wel genoten. Ze hebben niks kunnen stelen, ook natuurlijk. Problemen in één week gerend. Spannende muziek hier op die zender: Crossfire, Brandon Flowers. Prettige kerstdag. There's a still in the street outside your. Keeping secrets on your pillow. Let me inside, no cause for alarm. I promise tonight not to do no harm. I promise. Dreams will break Deze plaat komt weer op de alternatieve kerstplatenlijst. Ja, ik heb zo'n cd'tje vol met kerstplaten. die je denkt, nou, zijn geen echte kerstplaten. maar toch zit er een bepaald gevoel in. En Brandon Flowers komt daar zeker bij. Crossfires, de laatste single. Die is groot geworden, moet je 10 minuten voor 10. En de verbindingen met de Hotel Hoogland zijn goed verbonden. Goed. ...bevonden. En straks... ...lijf vanuit Alhoogland, dus uh, goeiemorgen... Zandvoort, is even dat je het weet. En uh, we roepen... natuurlijk altijd dat het klimaat verandert. En uh, wij mensen hebben daar een grote vinger... ...in de pap. Of... Uh, ...hoe zei uh, uh, Geert Wilders laatst ook weer... Uh, ...dan heb ik straks ook een vinger in de... ...pap te brokkelen. Uh, appeltje... Uh, ...nee zei hij nou... Uh, ...peertje eitje zei je laatst ook nog. In plaats van appeltje eitje. <laughs> voor die leuke uitdrukking ook. Hè? Maar goed, even terug naar het bericht uh, over... Uh, ...behoud van alle diersoorten waarschijnlijk niet realistisch te zijn... Het veranderen van het klimaat in Nederland is op termijn uh, ongeschikt voor 15% van alle dier- en plantsoorten. Die gaan dus gewoon het hoekje om. De evolutie roep ik dan maar weer. Ja, helaas, het klimaat verandert en dan moeten de planten zich aanpassen. Kunnen ze zich niet aanpassen, dan gaan ze dood. En dat is ook met dieren zo. Het enige uh, het onkruid wat niet vergaat is de mensheid. Die weet ze toch altijd weer aan te passen. Of we passen de natuur aan, dat is natuurlijk ook. Ja, het is ook een groot museum wat we om ons heen hebben. Dat moet allemaal geconserveerd blijven, want we moeten alles erbij houden. Een afwijking van de mens ook weer. Hè? Dat moeten we ook eens veranderen. Die afwijking dat we alles maar erbij willen blijven houden. Dat is zo raar. Midas Dekkers heeft er altijd wel een leuke visie op. Alles vergaat. Dat is ook wel weer mooi. Ja, helaas. Maar goed, ze gaan daarover daar plannen uh, hoe ze dat moeten gaan aanpakken. Want helaas moeten afscheid nemen van 15% van de dieren en plantensoorten en zo. Ik uh, vind het wel een aparte discussie om te kijken hoe dat uh, verder verloopt. Uh, Tijden op, leuk plaatje van de Black Hier. Bekijk het videoclipje even. Maar ik sta niet in voor de gevolgen, want het zet misschien aan tot uh, agressiviteit, tot geweld, gewelddadig gedrag. Want de leden slaan elkaar nogal om het hoofd met allerlei instrumenten. right you're the channel fur to my brown he said To the moon, the collectico's, Belgisch beetje. Wat een feestmuziek. We hadden het toch over de maanden, maar namelijk. Omdat er alleen, ja, ja, trillingen zijn. En er zijn inslagen geweest van meteorieten. En er zit een barst in de korst. Oh man, wat een drama allemaal. En eh, nou goed, nog even, ja echt een heel triest bericht gewoon. Ouders vinden hun zoon op het kerkhof. Was daar niet aan het spelen, nee. Ze hadden al een tijdje geen contact met hun zoon. En toen waren ze de het begrafenis geweest van de broer van de vrouw. En nou, dat was heel triest. Toen liepen ze naar de uitgang van de begrafenisplek. En toen keek die ene vrouw zo eens een beetje naar links. Oh, oké, okay, er ligt ook nog een vers graf. Toen stond de naam van haar zoon op het graf. Toen bleek dus dat haar zoon. een paar maanden eerder al was overleden. En daar had ze niet zo goed contact mee. Oeh, dat is wel heel triest. Nou, straks veel plezier met Goeiemorgen het later. Tot zover het ritme van CFR. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Herman Vriend met het NOS journaal. In Pakistan hebben de overstromingen zich verder uitgebreid. Via de rivier de Indus stroomt het hoge water naar het zuiden. Vandaag zijn tientallen zuidelijke steden en dorpen in de provincie Sindh getroffen door het water. Zo'n 150.000 Pakistanen zijn gevlucht naar hoger gelegen gebied. De autoriteiten denken dat de overstromingen de komende dagen afnemen. Na verwachting gaat het waterpeil van de Indus dalen. Zo'n 20 miljoen Pakistanen zijn in de problemen gekomen door de overstromingen. 6 miljoen mensen zijn dakloos geworden. Slachtoffers zijn nog steeds moeilijk te bereiken... omdat veel bruggen en wegen zijn verwoest. In het noorden van China heeft de overheid... meer dan 100 ton vervuild melkpoeder gevonden. In het poeder zat onder meer de giftige stop melamine... De Chinese overheid heeft 41 mensen opgepakt in verband met de zaak. In 2008 stierven zeker zes kinderen in China door het gebruik van melamine in melk. Zo'n 300.000 kinderen werden ziek. De zuivelbedrijven in China gebruiken melamine om te verdoezelen dat de melk is aangemengd met water. In de baluchi vallei in Uruzgan zijn twee Australische militairen om het leven gekomen. Ze reden met een panzervoertuig op een bermbom. Twee anderen raakten gewond. In totaal zijn in Afghanistan nu twintig Australische militairen omgekomen. De baluchi vallei is altijd een uitvalsbasis voor de Taliban geweest. De Nederlanders van de Task Force Uruzgan zijn er een paar keer een grote operatie tegen de Taliban begonnen. De Australiërs zaten al in Uruzgan, maar sinds de Nederlandse militairen zijn vertrokken... hebben ze ook een deel van hun taken overgenomen.